I'm hoping there you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 In Zandvoort, in Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Inderdaad, want dat uh, moesten we nog wel even doen. Uh, het is uh, 12 uur geweest. Uh, we zitten op uh, zaterdag 18 maart. Um, wat ik uh, nog eventjes. Ja, want het uh, kan nog wel even duren nog. Uh, daarom hebben we even het nieuws overgeslagen. Want dat, uh, gaat allemaal zo, weet je? Dan, dan moet je het nieuws onderbreken omdat de jury eruit is. Dus vond ik het maar verstandig om even het geluid van de zaal mee te nemen. Nou, dan hebben we nog even tijd over. In die tussentijd uh, hou ik het geluid van de zaal gewoon in de gaten. Uh, gaan wij eventjes uh, terug naar de jaren 70. Want van de week kwam Rob Stennis voorbij met een, uh, met een nummer van uh, Mike Oldfield. Waar Roger Chapman op uh, te horen was. En die Roger Chapman die heeft in een grijs verleden ook nog deel uitgemaakt van een. Engelse groep, Family heet dat, uh, die groep, en uh, nou hebben ze dus uh, iets, iets uh, gemaakt ooit, en die er maar niet opkomen, dus ik ben op een gegeven moment mijn eigen Dokter Poppen gaan, uh, gaan spelen uh, thuis, en ja hoor, eindelijk heb ik u gevonden, dit is uh, dat nummer wat, uh, waar ik nou zo lang op zoek naar ben geweest, The Weaver's Answer. Just for one second, one glance upon your loom, the flower of my childhood could appear within this room. The visit of my youth show the tears of yesterday, broken hearts within a heart as love first came my Did the lifeline patterns change as I became a man?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 drawing of the brothers the madness that grew is it there in detail is it there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 last few years of loneliness may be just by sight a shooting star free from your tapestry there in the distance your you I think I see could it be that after all my prayers you've answered me back the days of wondering I see the reason why kept it to this minute van Roger Chapman. Uh, ik heb hem wel eens uh, voorbij horen komen in uh, bijvoorbeeld het uh, programma van uh, Twee meter de lucht in van uh, Jan Dauwen-Kruiske. Is al honderd jaar geleden, nou honderd jaar geleden, twintig jaar terug, zeker wel. En wat me bij was uh, gebleven dat dat dan op een gegeven moment wel de stem van Roger Chapman, maar ik heb nooit uh, dit nummer kunnen vinden. Totdat ik op een gegeven moment ben gaan uh, echt erin uh, gaan duiken. En uh, op een gegeven moment, ja hoor, daar kwam hij uh, langzamerhand, uh, kwam hij uh, eruit, kwam ook in uh, mijn brein. Dus ik heb een beetje, uh, een beetje à Ik een beetje lopen spelen van uh, kijk of ik het ook kan. Een beetje dokter Pop. Ah, ik heb hem zelf kunnen vinden, dus uh, ik heb uh, Gerard Ekdom dus niet nodig gehad. Maar goed, uh, je bent maar nooit uh, met, dit, uh, met dit soort uh, dingetjes. Maar uh, het is wel degelijk uh, datgene wat uh, in mijn brein vast had uh, gezeten en dat het dit nummer is uh, geweest. Ja, dat heb ik uh, alleen maar in uh, een tijdje van uh, durven dromen. Even uh, kijken of luisteren in de zaal. De grote zaal van het uh, patronaat. Waar nog immer de muziek uh, klinkt. Uh, uit de boxen die DJ van dienst uh, Dylan van laat uh, horen. Of beter gezegd Low Eric Sound System. Want onder die naam uh, is hij denk ik nu al uh, een beetje aan het uh, acteren. Het uh, enige werk wat hij had uh, gedraaid van hemzelf... was uh, aan het begin toen uh, de laatste band zijn optreden had uh, gedaan. Dat was Babushka uit Alkmaar. Uh, zeer sympathieke alternatief uh, rock met een elektrorandje, moet ik erbij zeggen. Dus uh, zou uh, zomaar eens kunnen zijn dat die jongens uh, binnenkort ook wel eens... in dit uh, programma terecht uh, kunnen gaan komen. Want ja... Als je dit soort dingen doet, dan heb je mij gauw al gelijmd uh, in dat opzicht. Uh, wat ook uh, even, dat is meer een huishoudelijke mededeling... voor de mensen die nu zitten te luisteren en denken van... Uh, nou, hij gaat nog een uur door. Dat hangt er helemaal vanaf. We hebben een paar uh, wiskits uh, hier uh, rondlopen. De een heet Andor Sandbergen en de ander heet Marcus van Dam. En die Marcus van Dam, ja, dat is inderdaad echt MacGyver... zoals hij door een van onze ex-collega's uh, wordt uh, genoemd. Uh, die heeft dus van een afstand... Uh, de non-stop uh, machine... in beweging weten te zetten. Dus, en die loopt al. Dus Die loopt al onder de, de knop. Dus mocht uh, de uitzending al, uh, wat zeg ik, mocht de uitslag... ruim voor één uh, bekend zijn... Dan, uh, dan staken wij natuurlijk... Uh, ook uh, deze live uitzending. Want dan uh, geven we dat uh, gewoon weer terug... aan uh, de machine die dan uh, loopt. En dat is het werk... Uh, weer van Anders Zandbergen. Want die... Uh, ja, die programmeert uh, de non-stop programmering. Heb ik alles achter elkaar uh, gezet en ga ik nu gewoon uh, even rustig zitten luisteren van wat er gaat komen vanuit de zaal van het uh, patronaat met de einduitslag voor de finale van de robak, dat wordt 2016-2017. we even kijken of uh, uit de non-stop nog iets leuks is? Jazeker wel. Want dat plaatje gaat nu komen. Het is een beetje, uh, een beetje uh, uit de jaren tachtig, dit uh, werkje. Wayne Gaffrey. Even kijken of ik uh, nog wat uit die fijne toverdoos uh, kan halen. Want uh, voorlopig hebben we nog uh, helemaal niets daar vandaan. Uh, dit deed het ook altijd wel leuk op uh, de Zandvoerse Piratenzinners, kan ik me nog herinneren. Dus even kijken, want dit is ook wel grappig. Giorgio en Lovers Lane. Wat die toch ernstig onder gaan breken. Want de witte rook is er. We gaan terug naar de zaal van de grote zaal. Patronaat. Muziek, liefhebbers van de bovenste plank. De jury is eruit. En ook de stemmen zijn geteld. Dat betekent dus dat we de prijzen kunnen gaan uitdelen. We willen eigenlijk. Um ...van alle bands één vertegenwoordiger of vertegenwoordigster het podium op hebben nu. En wel, subito, subito, per favore. Um... Van elke band één graag op het podium. Hè? Staat hij aan, of niet? <laughs> Heb jij je oordopper nog in? Oké, okay, dan nee, dan is het goed. Van elke band, één vertegenwoordiger, vertegenwoordiger het podium op graag. En heel snel, heel snel. En uh, alle medewerkers van de Rob Act Awards zijn zo, uh, zo vriendelijk en zo galant om hier mensen het podium op te helpen. Handje uit te steken. We hebben een script. Jawel, we gaan hem doen hoor. Alrighty, Hey, uh, precursor. Je bent je verjaardag aan het uh, vieren voor uh, zover kwijt. Maar dat gaan we hier even op het podium verder vieren. Schiet eens even op, precursor. Kwerijn. Nu het podium op. Nou, Anders ga ik gewoon beginnen, hoor. Dan ga ik gewoon beginnen. Lieve mensen. Heeft iemand uh, precursor ergens uh, gezien? Misschien heeft hij narcolepsie of zo, je weet niet. Of van darmklachten. Het wachten is dus op nou, precursor. Het zou vervelender zijn eigenlijk. Ja. Heb je zijn nummer? Heeft iemand het nummer van, van de precursor? Bel hem even. Sommige mensen die gebruiken alle trucs uit de trucendoos om de aandacht op zich te vestigen. We hebben hier het verkeerde adres, makker. Half één, dus. <lacht> het is altijd wel heel erg leuk wat zich daar allemaal afspeelt in dit patronaat. En ook uh, uh, de manier waarop uh, uh, ja, Quirijn vooral, dat is uh, de man achter Precursor uh, ergens uh, vanuit de coulissen uh, het podium opgetrokken getrokken moet worden. Waar was je nou man? Kijk, daar is hij al. Toch, zwaffelen. Met, met wie? Uh, maak, iedereen is welkom. Juist, Precursor wil wel met iedereen even zwaffelen. Dat vind ik heel sympathiek. Ja, royaal. Heb je een lekkere verjaardag tot, tot, tot zover? Nu nog die prijsuitreiking alleen, wat een een akelige onderbreking van je verjaardagsfeest. Hé, hey, de tune! Of niet? Wel. Ja, Tony Clifton is nou weer naar de wc. Ja, het is net of je met een kleuterklas op reis bent, want ze gaan omste beurt naar de wc. Ik zweer het je. Hé, hey, Clifton. What the fuck, man? Zit er nu. Blijven. Plakken. Snel eens bid ik je vast. Of we zetten een hele, hele, dikke dame bij je op schoot, dat je nergens mee heen kan. De tune, de tune, de tune, de tune. Nou, en alle leuke dingen komt eruit. Daar zitten ze dan! Jawel! In volgorde, Peer Pressure, Precursor, past in en de Vergeten groen Toetalse Kloes Tony Clifton en Baboeska! Dit zijn bandleden van de bands die ons een fantastische, zo niet onvergetelijke avond hebben bezorgd. En wat hebben wij hier een mooie, mooie belevenis gehad met z'n allen. En uh, we gaan er ook nog eventjes een passend... Uh, Pas het einde, laatste slotakkoord als het ware, hoe je het ook wil noemen, what the fuck, whatever. Roep Actaward, jaargang 2016-2017, naar het haar, zijn einde. En niet voordat wij uh, natuurlijk bekendmakingen hebben gedaan, prijzen hebben uitgereikt. En uh, dat de discussies lang mogen duren in afloop en fel mogen zijn. Jawel, de jury heeft een schier onmogelijke opgave gehad om zoveel, zoveel verschillen toch, uh, ja, daar toch weer wat uit te kiezen. En oké, okay, Muziek is geen wedstrijd, dat weten we allemaal. Krom Nederlands, maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. We hebben hier een prachtige avond gehad. De Rob Act Awards, 50 bands, 24 bands waren in de voorronde. 50 bands hebben zich aangemeld, hè? dat bedoel ik dus. Er uh, hebben 24 bands gespeeld over vier voorrondes. een voorronde was er één jury en één publiekswinnaar en een running-up. En de beste zes... Ja, ah, oké, okay, de beste zes bands. Ah, okay, ja, oké, al de beste zes bands waren hier vanavond. APPLAUS Welke bands gaan er met de prijzen naar huis? En wie mag zich de winnaar van de Rob ackta awards van dit seizoen noemen? Aha. Allereerst, quotes van de jury. En uh, wij zijn de mannen die dit het hele seizoen gedaan hebben zeer dankbaar. Uh, zij hebben dit heel snel allemaal even in elkaar geromd. Geef even een applausje voor Wouter en Maarten. Come on. En dan gaat hij hou je vast. De eerste band van vanavond, Peer Pressure. De jury zei... Aftrappen is nooit makkelijk, maar Peer Pressure is een band met ballen. Deze groep heeft een groovende, energieke sound... en bouwt zijn zet qua spanningsboog goed op. Probeer binnen jullie genre op zoek te gaan naar een eigen smoel... en verwerk meer zanglijnen in de songs... Peer zijn stem en performance is een van jullie sterkste punten. Al dus de jury over Peer Pressure. De opener. De tweede van vanavond, de jerry op, jawel, Precursor. Tantauguri. De jury zei, Precursor brengt ons diepe techno-soundscapes balancerend tussen het experimentele en stampwerk. Dat maakt het een meest maar ongrijpbare performance mede door de mooie visuals. Sommige nummers lijken nergens heen te gaan of missen een echte drop. Ga door met je zoektocht binnen het genre, want de jury is enorm benieuwd waar jij naartoe gaat. Al dus de jury over Precursor! Derde band van vanavond, Pastinaak en de Vergeten Groenten. APPLAUS Muziektheater in de finale. Een unicum. Humor en knulligheid liggen dicht bij elkaar... en pakken in dit geval samen bijzonder goed uit. Het geheel is soms wat rommelig. Misschien is deze act wat meer op zijn plek in een theaterzaal. Maar hier een mooie aanvulling op een veelzijdige avond. De laatste twee nummers zijn het sterkste los. Onze jury over Pastinaak en de Vergeten Groenten. Dan zijn we over de helft. Jongens en meisjes, dames en heren. Total Seclusion was de vierde band van vanavond. Ons juryvijftal kwam ongeveer met de volgende conclusie. Onvervalste punk, waar zie je dat nog? Total Seclusion heeft wat te vertellen en doet dat zo hard mogelijk. Vooral de nummers met tweede gitaar en/of tweestemmengezang springen eruit. Punk mag rommelig zijn, maar soms is de rode draad een beetje zoek. Overal heel verfrissend: een band met een boodschap en een kick-ass logo. Altijd de jury over Total Seclusion. En voorlaatste band van vanavond, jongens en meisjes, dames en heren. Tony Clifton. Daar komt hij weer. Hier staat een sexy power trio waarvan elk deel zijn unieke bijdrage levert. Tony Clifton heeft steengoede songs met een randje en is stiekem toch ontzettend catchy. Let op de spanningsboog van je set. De boel zakt op een gegeven moment. Een in. Dat is makkelijk opgelost met een andere volgorde van de songs. Meer van dit. Uit teken. aldus de jury over Tony Clifton. De afsluiter van vanavond, lieve vrienden, Babushka. Babushka heeft mooie melodieën en harmonieën. Jullie sound is... Heel stijl vast. Maar probeer iets meer te variëren om beter de aandacht van het publiek vast te houden. Zeker zo laat op de avond. Dan komt deze complete band met onder andere ijzersterke zangzang heel goed tot zijn recht. Alles jury over Babushka. En dan nu de prijzen. Juist. Aha. En we gaan beginnen met bekendmaking van de extra prijzen van de Rob Act Award van dit seizoen. Speciale extra prijzen. Dat is onder andere een optreden ter waarde van 200 euro op het Young Art Festival. Ja, ja. En ook, hé, hey, let op. Alle bands krijgen een gratis oefenblok bij Slachthuis Haarlem. Eh, en Oh ja, hier staat opeens alle bands op het podium roepen. Dat hebben ze er even niet tussen uitgehaald, want we hadden opeens een nieuw script. Maar dat geeft helemaal niks, want dat gaat allemaal razendsnel. Mensen werken zich uiteraard. Alle bands zitten er toch al, of niet? Hoe zit dat dan? Ja, toch niet dan? Oké. Okay. Goed. We gaan als eerste het optreden op het Young Art Festival bekendmaken. Welke band heeft dat optreden gewonnen? En uh, zijn er mensen die het Young Art Festival een beetje kennen hier, of niet? Ja? Ja, voor diegenen die het niet kennen, echt zeer de moeite waard om in juli heen te gaan. Juli, de maand juli is uh, onder andere de maand van het Jong Art Festival in Beverwijk in het park daar. Helemaal te gek. Hartstikke tof. Check dat uit. Heel veel uh, verschillende disciplines in de kunsten, dus niet alleen muziek, van alles. De band die daar lekker gaat spelen op een hopelijk hele zonnige zomerdag op een fantastisch podium is de band. Toad onze klus aan! Een goodiebag van, uh, van onze sponsor Jack Daniels wordt er eventjes uh, voorbij gepaast door onze lieftallige assistent uh, niemand minder dan Tom Liech, dames en heren. Trouwens, ooit winnaar ook van de groep Akta uh, bedenk ik me nou opeens. Ja, dan gaan we gewoon naar voorbij in alle, in alle drukte die we hebben, en alle hectiek, want dat kan ik u wel verzekeren. Het is lekker hectisch, maar dat houdt ons wel alert. We gaan u bekendmaken. Welke band de publieksprijs van het seizoen 2016-2017 is geweest? En wat kan deze band winnen? Nou, luister maar goed. Een in Café Stiels, de waarde van 250 euro. Een optreden tijdens het Haarlemse Heldenfestival 2017. Het patenaat ook zo'n leuk festival, op Helden. Check dat uit als je het nog niet kent. Een optreden als openingsact op Koningsdag. Jawel, live op de nieuwe groenmarkt, de waarde van 100 euro. Ook altijd leuk daar. Oké. Okay. Uh, de lieftallige assistentes, uh, die hebben hier uh, een, een, een, een, een, een beker en een shack voor nodig. En natuurlijk die mooie bosbloemen van Klavertje 5. Dank jullie wel ook, een van de sponsors Klavertje 5. Heerlijke mooie, mooie bossen trouwens. Right, en daar gaat hij, daar gaat hij. Let op, let op. Met een grote meerderheid van alle stemmen is de winnaar van de publieksprijs van de Roep Acta Awards 2016-2017 geworden... Pas die naak in de vergeten groenten! Heerlijk! Heerlijk! Ik uh, moet je eerlijk bekennen, ik heb, ik heb nog nooit van mijn leven zo'n uh, grote fles whisky van dichtbij meegemaakt. Maar hij gaat meteen open ook, hè, voor degene die het niet helemaal uh, kunnen volgen. En dan wordt er aan de mond gezet. En oh ja, nou dat shirt kan in de was volgens mij. Ja, what the fuck, maak het uit. Lekker, lekker in mijn in slaap vallen. Um, daar ging, nou, dat was, dat was alweer een... Uh, heeft iemand hier nog wat aan voor later? Of, uh, dat staat allemaal natuurlijk in... Uh, Digitaal vastgelegd. Juist. Wauw. We, we gaan het als volgt doen. We gaan de juryprijs bekendmaken. We doen 3-2-1. En um, juist. Ah. Nummertje 3 is geworden. En zij winnen. Een waardebon van. Alvernaar muziekhandel van 75 euro. En ze krijgen natuurlijk mooie basbloemen, et cetera en de check. De derde plaats. Bij de Rob Acta Awards voor deze zinderende, prachtige, lekkere finale. De derde plaats is voor... Peer Pressure! En onze liefdannige assistente Dennis die overhandigt daar de prijzen. Een knuffel. En natuurlijk die goodiebag van Jack Daniels. Tweede is geworden. Maar wacht even. We gaan eerst even zeggen wat er onder andere gewonnen wordt. Een waardebon van Alphana Muziekhandel van 125 euro... Tien blokken van drie uur oefenruimtetijd bij de drijfriemenfabriek, DRF, kortweg. Tweede vanavond is geworden... ...op zijn verjaardag, Piekersen! En dat is nou aardig, want uh, tijdens de voorronde werd hij uh, runner-up, dus ook tweede eigenlijk. Juist. Hmm. Nou, wil iemand nog weten wat hij gekakeld zegt? Maar oké, okay, dat zal wel aan mij liggen. Um, eerste plek. Laten we even zeggen wat ze winnen. Wat ze nou ja, goed. Een... Uh, een heel gewilde van het prijzenpakket voor de band die uh, eerste wordt... is natuurlijk het optreden op het Bevrijdingspop-podium in Haarlem. Jawel, een optreden bij Bevrijdingspop Haarlem. Wauw. Voor programma in het patronaat. Een studiedag bij gerenommeerde studio Helmbreker. Een studiedag. yes. Een videoclip geschoten door Haarlems bodem. Wauw, een videoclip. Waardebon van muziekhandel Alphenaren ter waarde van 200 euro. En nog veel, veel, veel meer. Maar dat ga ik jullie niet vertellen nu, want dat, dat, dat kan je op de website teruglezen. Dat merken ze wel. Maar, let op, want... Um, een feestje als dit kunnen wij niet organiseren zonder onze, zonder onze sponsoren. En ik ga jullie toch ook even vragen... is een administratie, jongens. Echt, daar word je duizelig van. Maar ik heb hem toch ergens. Hoor. Wacht even. Hij komt. hij komt eraan. Hij had zich helemaal achteraan verstopt. Zou je altijd zien? laatste waar je kijkt, daar is hij. Geef even een vriendelijk jazzy applausje voor onze jury die het fantastisch gedaan heeft. En dan komen ze hoor. Onze jury vanavond was Maarten Klaus, Kelsey Cookson, Daniel Nagelkerke, Paul Heijink en Sue You owe me one, Sue's. Oké, okay, um, en dan. Feestjes als deze kunnen wij niet organiseren zonder financiële ondersteuning. Ik zweer het je... De bands, jullie, wij allemaal, hebben dat gewoon nodig. Die financiële ondersteuning. Um, ik wil jullie daarom ook vragen om dat bescheiden jazzapplausje even aan te houden... terwijl ik het er probeer erheen te jassen. En Allereerst hebben wij subsidiënten. En dat zijn de gemeente Haarlem, Stichting Sabawas en de JC Ruigrok Stichting. Interessante clubs. Sabawas. ik moet het toch eens gaan googlen. Um, we hebben partners. En zonder die partners is dit ook echt niet te doen. Het patronaat. Dank jullie wel. Geef even een enorme applaus voor Jij Jawel, de medewerkers, techniek, iedereen, iedereen hier van het patronaat. Dank je wel, organisatie. We hebben natuurlijk Making Waves, bandleden gezocht en het slachthuis. Dank jullie, dank jullie. En dan nu, even dat jazzapplausje dan probeer ik het in één adem. Dan zijn we er zo vanaf. Oké, okay, nou, het, dat doet geen pijn. doe maar even. Mag ik even dat applausje, want anders kan ik het niet, man. Oké. Okay. De sponsors zijn... De Tick in Daniels, Lokaal, Music Motion, Musical, Love, Raak, Steals, Hanems, Bode, Muziek Hallen, Festival Acafé, Steeels, Hanemsboden, Muziekantendag, 2 v Bloodboard Showrens, Studio, helbreken Saans, Anvold, Hanem, Stadskolossie, Melkersdranken, Mila Sportprijzen, klaar wordt je vijf, van Jong Aard! Ja. Dank jullie! Nou, hebben we al gezegd wat ze gaan winnen, ja, dan hebben we dit gehad, dat gehad, zus gehad, zo gehad. Oh ja, weet je wat altijd aardig is? Um, nou, ik ga eerst zeggen... Volgend seizoen is er uiteraard weer een op Acta Awards. Dus schrijf je in als je een interessant beentje hebt. Check gewoon eventjes de website en doe mee. Lekker, gaaf, echt leuk. Maken we er weer een heel fijn seizoen van met jullie allemaal samen. Um, ik tel terug 3, 2, 1. En dan gaan jullie even allemaal met jullie eigen wijsneusjes roepen... wie er volgens jullie de winnaar van vanavond is. 3, 2, 1... Juist, ja, hang mij maar in de kerstboom met mijn mooie glimmende jasje. Ik kon er geen soep verkoken En uh, inderdaad, jongens en meisjes, dames en heren, wat hebben we een gevarieerd aanbod gehad. En wauw, die jury, die moest er maar wat van maken. En dat hebben ze ook gedaan uiteindelijk. De winnaar van de Robacta Awards seizoen 2016-2017 is geworden... Tony Clifton! Halleluja! Geloof me, blijdschap kent vele vormen. Hier ziet u een van die vormen van blijdschap. Geportretteerd door het muzikale gezelschap Tony Clefton. Heren gefeliciteerd. 5 mei dus zullen jullie hen ook zien, onder andere op het bevrijdingspop feestje. Eén van de optredens zal dus verzorgd worden door Tony Clifton. Wauw. Gefeliciteerd, heer. Trouwens, ik wil nog één keer een enorm applaus voor alle mensen die hebben opgetreden. En Tony Clifton natuurlijk. Applaus voor jezelf. Dank jullie wel. Het was een waar genoeg om hier weer bij te mogen zijn. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat u hetzelfde, uh, uh, hetzelfde feestje hebt meegemaakt. Allemaal bedankt. De mazzel, ik, uh, ik check uit. Ciao, Tot later! Zo. En dat was uh, de heer uh, Fischer. Uh, krijgen denk ik nog een klein deel van het uh, geluid uh, van de zaal nog mee. Maar uh, dat zal niet langer duren. Want uh, ik denk dat er een uh, techneut ergens naar boven gaat lopen... om uh, dit uh, gedeelte uh, los te koppelen. Want het is uh, namelijk uh, via een uh, internetverbinding... is dit uh, allemaal tot stand uh, gekomen. Deze uh, Robakda woord zit er op, maar zoals gezegd in uh, 2017-2018, dus eind van uh, dit komende jaar, uh, wat nog, eigenlijk nog een maand of negen duurt, komt er dus weer een nieuwe editie. En een van de deelnemers uh, die hebben meegedaan in, uh, in dit uh, gedeelte van de Robakda woord van 2000, nou nog wat, zal uh, komende donderdag hier eens een opwachting maken. Vanessa Williams met de Right Stuff. Ik zeg hoi dag.